Op dit moment zien dat dat 56% is. PSV heeft een goede handvol halve kansen gehad. De beste nogmaals zijn voor Twente geweest. Maar Twente verschijnt minder daar bij Waterman dan dat PSV aan de kant van Bosker zijn neus laat zien. Even wat rusten. De afgelopen vijf minuten is de hoge tempo wat gezakt. En is Marcelo nu een bal breed aan het leggen naar Bauma Bouma ziet dat het onmogelijk is om de bal naar voren te spelen. En hem dus terug speelt op Waterman. Waterman via Marcelo naar de Rijk. De reek terug op Waterman en dan moet Waterman uitkijken want hij wordt opgejaagd door Boelekiem. Speelt dan de bal naar de linkerkant, naar Bouma. Die wordt een beetje opgejaagd aan de rechterkant. door Tadic en speelt de bal terug op Marcelo. Die kan ook niets beters doen dan hem weer terugspelen op Waterman. Omdat nu FC Twente de boel goed vastzet. En Waterman geen idee heeft wat hij met die bal moet gaan doen. Het publiek wel, dat is duidelijk, want die beginnen te fluiten. En dan gaat de bal naar de rechterkant. Maar daar krijgt Lens de bal niet bij Manoleva en gaat de bal over de zijlijn. Het is niet de beste minuut van PSV, deze 29ste, waarin het besluiteloos was. En Twente de bal cadeau doet, de rood van de middenlijn. Schilder met de bal boven het hoofd, weet hij wel wat hij wil? Ja, gooien naar Bulekin, Bulekin verlengt naar de zijkant. Daar staat Ferdi een paar handige bewegingen in huis, heeft zich vrijdraaid van drie tegenstanders. En uiteindelijk de bal bij Chatli krijgt, dat is wel terug overigens. Want Chatli stond erachter omdat Schilder was doorgelopen. Dan moet de bal naar Douglas, Douglas voelt zich opgejaagd door Mattafs, draait weg om zijn as. Denkt de bal terug te spelen naar de keeper. Bedenkt zich en zegt uiteindelijk tegen Bengtsson hier heb je hem. En Bengtsson dan weer naar schildert. Nu is er aan beide kanten een soort besluiteloosheid ontstaan. 0-0 na een klein half uur. Bengtsson mag wel wat gaan wandelen. Nu zet Matafs de achtervolging in. Het tikt hem dan heel makkelijk de bal van de voeten. En dan kan Wijnaldum vaart maken voor een counter van PSV. Maar houdt hij in? En waarom toch eigenlijk? Ja, want als hij rechtdoor loopt dan heeft hij alle ruimte. Nu speelt hij hem op Manoleg. Die wordt even aangetikt door Leroy Fer. En zoals het hoort... Niet alleen dit weekend, maar eigenlijk elk weekend uh, wordt hij meteen overend geholpen door Lior Fair en is de vrije trap snel genomen. Strootman. Ik heb even op de temperatuurmeter gekeken omdat het hier regent in Eindhoven. Maar we hoeven ons geen zorgen, tenminste voor ons nog te maken over ijzel of dat soort dingen. Na afloop van de wedstrijd. Want het is 6 graden in Eindhoven. En deze wedstrijd is uh, de afgelopen minuten niet echt hard verwarmd geworden. Zeker niet voor Enschede. Omdat Robert Schilder wel heel erg makkelijk een hoekschop weg heeft. Ja, dat deed hij uh, niet handig. Hoekschop voor PSV, de zoveelste, waar uh, de teller bij Twente nog op nul staat. Zodat Twente weer, ook met Spits Boelekien, die natuurlijk handig is in de lucht, zich terugtrekt in het eigen strafschopgebied. De eerste paal wordt gedekt door Rosales. Er staan er eigenlijk twee voor. Dat zijn Douglas en Boelekien. Dat zijn dan de mensen die zeg maar, voor het harde beukwerk moeten zorgen als de PSV is komen inlopen. Want dat gaan ze doen als Strootman trapt. Bosker bijna, wilde ik zeggen, verrast wordt omdat die bal van Strootman wel heel erg indraait want uiteindelijk was er van verrassing geen sprake. Want Boske vangt makkelijk. En trapt dan ineens uit naar Tadic. Die langer dan Hutchinson nodig heeft om te kijken waar de bal landt. Hutchinson, de Canadees, is een derhalve de baas. En heeft de bal alweer aan Marcelo meegegeven. Speelt een goede wedstrijd tot nu toe. Hutchinson, bal aan de linkerkant bij Bouma. Bouma trekt naar binnen. Die loopt er vrij. Wijnaldum wordt aangespeeld. Speelt hem even terug richting Marcelo. Marcelo bal naar de linkerkant. Dat is een goede opening op Narsing. Narsing trekt naar het stafsopgebied. Een wippertje omhoog. Ja... Dat heeft weinig nut, want Bosker is niet voor niets 42 en heeft erg veel ervaring. En dit soort ballen hoef je hem niet te, ge te geven, daar maakt hij geen fout op. Hij vangt de bal en heeft hem nu aan de voet, zal hem meegeven aan Bengtson. En Bengtson, waarvan ik toch het idee heb, hij glijdt steeds wat weg, is de bal regelmatig kwijt. Dat hij toch wel wat last heeft van dat Anthony Hopkins masker. Hij heeft de bal nu weer en kijkt voor zover dat mogelijk is naar voren naar de openingen. Ver is uh, gevonden. Dat zou ik niet meteen een opening willen noemen. Want die staat er ook van de middenlijn met Manolev als een soort schaduw in zijn rug. Waarmee hij de bal eigenlijk alleen maar kan aannemen terug kan kaatsen op zijn centrale verdedigers. Dus dat gebeurt ook. Aan de rechterkant wordt dan Rosales ingespeeld. Die uh, handschoenen aan heeft in deze wedstrijd. Ja, zo koud is het daar ook niet. De bal bezit dan voor Twente in de middencirkel. Dan laat Tzadli uh, zich even zakken. Die nu even vanaf de middenas speelt. Terwijl nu Douglas een paar passen maakt. En de bal meegeeft aan Ver en de beweging komt aan de linkerkant bij ja, Schilder, dat heeft Sergio. gezien. Paas. Die paast eigenlijk prima. Ja. Maar Schilder heeft juist op het moment dat de paas komt... blijkbaar besloten dat de paas niet meer komt... omdat hij er geen geloof meer in heeft. Ja. Hij loopt langs de kant, krijgt een pilletje overigens. En een uh, slokje water om dat weg te spoelen. Uh, geen idee. Ik ook niet. Hoofdpijn Ja, dat, dat, dat, dat lijkt mij wel. Dat zal geen... Uh... Openlijke doping zijn, ik noem maar wat. Het is in ieder geval een pilletje met wat water voor Robert Schilder. Vandaar dat hij ook inhield, want de paas was uitstekend van ver. Kijken hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. De problemen voor Schilder. Die ja, ziet er toch wel redelijk uit. Kijk nu even naar de kant, maar het ziet er allemaal goed uit. Balbezit voor FC Twente, maar niet voor lang. Marcelo zit ertussen. Via Bouwman gaat de bal naar Stroopman. Stroopman naar Wijnaldum. Terug naar Stroopman. Ja, Jansen jaagt door. Maar is de enige. Hij moet ver min of meer aan de noodrem trekken in een duel dat hij hard aangaat met Stroopman. Maar hij wint het. En hij doet dat correct. Dan loopt Tadis de bal weer dom over de zijlijn. Zo even een moment. Dat was wel eigenlijk typerend. Waarbij Jansen druk wil zetten op de tegenstander. Waar de enige is. Dan komt er een paasje op een andere PSV. Die voor Koma vrij staat. En is Brahma twee stappen te laat. En dan heeft het allemaal niet zo heel veel zin. 33 minuten. 0-0 de stand. PSV nog altijd wel aan het roeren in deze wedstrijd. Zonder dat dat zeker in de laatste laten we zeggen, 10 minuten ook maar iets heeft opgeleverd. Bosker ziet het van een afstandje gebeuren nu. Als de verdedigers van PSV elkaar nu onder druk de bal toespelen. Nu zet Twente wel met het hele elftal de tegenstander vast. En moet hij via Narsing weer terug. Strootman wil pasen. Schiet tegen ver op, De bal over de zijlijn. En nog net op de eigen helft komt er een ingooi voor PSV aan de linkerkant. PSV probeert het veel vanaf die linkerkant. Eigenlijk wordt de rechterkant op een paar momenten van na, uh, eigenlijk uh, leeggelaten. En dat is toch jammer, want daar loopt uh, bijvoorbeeld uh, Lens, die uh, de weinig te doen heeft gehad. Maar nu is het FC Twente in balbezit met uh, Schilder. Schilder opgejaagd door Lens. Lens uh, zorgt ervoor dat uh, Schilder terug moet richting Jansen. Jansen naar Douglas. Douglas uh, balbezit, uh, zoekt de rechterkant. Tadic, Pikaat. Douglas ging liggen, maar ver heeft de bal. Ver weer terug naar Tadic, naar de rechterkant Tadic eh, met Bouma tegenover zich. Tadic probeert Bouma te dollen. Tadic nog altijd in bal bezit maar speelt de bal dan toch via Bouma. Of was het stroopman, in ieder geval een van de twee PSV'ers over de achterlijn. Betekent een hoekschop voor FC 20 Terwijl de 35ste minuut loopt, de stand 0-0 is, mogen dan voor het eerst eh, eigenlijk echt serieus. De heren zich eh, melden die kunnen koppen. Bengtson, Douglas, Boenikien, Fer, Chadli, het zijn dan ook de kleinste niet. De PSV kan daar een aardige luchtmacht tegenover zetten. Ook. Dat wordt een interessant gevecht. De hoekschop gaat van Thalys komen. Zoveel is wel duidelijk. 10 minuten voor rust. Iedereen loopt naar de eerste paal. Is dat slim? Nou, wat Bouma betreft wel. Want die krijgt de bal op zijn pan. En kopte dan halverwege de PSV-helft over de zijlijn. Verdedigers kunnen terug naar daar waar ze vandaan kwamen. Namelijk de eigen helft. Bengtson Douglas. En Trenten mag verder met een ingooi via die rechterkant. En wie gaat zich daar nu voor melden? Dat uh, lijkt mij... Rosales. Rosales, ja. Rosales heeft uh, de bal in de handen. Thadis uh, loopt vrij, maar de bal gaat uh, één station verder naar Jansen. Die wordt uh, moeizaam verdedigd, maar de counter komt daar meteen richting Matafs. Die kan de bal niet koppen en dat krijgt... <laughs> krijgt uh... Uh, Benson een tik tegen zijn neus. Tenminste tegen de masker dat zijn neus beschermt. Dat zal niet prettig zijn. Maar hij ziet wel dat een ploeggenoot van hem de bal heeft ingeleverd bij Chadli. Chatli met Manolev. Manolev valt hem nou toch aan joh. Hij gaat weer achteruit lopen. En dan wordt het schot uh, afgevuurd in de handen van uh, Boy Waterman. Wat is dat toch een rare manier van verdedigen van die Manolev. Loop maar achteruit en laat uh, Chadli komen. Tot het moment daar is dat Chatli kan afvuren. Dat is nu al een paar keer gebeurd. Het heeft uh, nog niets opgeleverd, maar toch. Herhaling op de monitor van het duel tussen Mattafs en Benson. Dat zo meteen maar even. Want Narsing is weg. Narsing schiet en Boske redt. Omdat Narsing heel handig op 20 meter van het doel met één beweging twee verdedigers van Twente kwijt is. Benson en schilder. En dan met zijn linker vuurt, maar dat recht op de doelbal van Twente afdoet En daarmee is het probleem eigenlijk niet meer zo heel groot. Het was niet Benson en schilder trouwens, maar Douglas een schilder. Boske kan redden. Um, hoe groot zijn de problemen achterin voor Twente als Schilder niet helemaal lekker zou zijn? We zagen hem zo even een pilletje nemen. En als misschien dat tikje tegen de neus van Bengtson verkeerd uitkomt. Als je hem gebroken hebt, voel je dat werkelijk. Braafheid loopt in ieder geval warm langs de zijlijn. He. Voor het geval dat er ergens iets moet veranderen daar. Ver glijdt weg. Narsing mag wel heel hard lopen nu. Narsing gaat ook nog om Douglas heen. En laat dan het schot over aan Stroopman. Ja, die lopen elkaar eigenlijk een beetje in de weg. Ja, dat zegt Stroopman ook van, joh, je ziet dat ik kraan kom in je linkerhoog. Laat mij dan uithalen, want ik kan vrij uithalen richting het doel. Maar Narsing doet één stap te ver. Waardoor Stroopman niet echt lekker kan schieten. En echt gehinderd wordt door Narsing. En zich daarover beklaagt bij de kleine linkerspits vandaag. Nu is Willem Jansen weg voor FC Twente. Speelt de bal naar Tadic aan de link rechterkant. Tadic met Bouwman trekt naar binnen. Tadic nog altijd. Tadic probeert een hakje te geven naar de opkomende Rosales. Lukt niet. En dan is PSV snel weg met Lens. Lens, achtervolging ingezet door Brahma, maar die is niet snel genoeg, komt de bal voor de voeten van Mattafs. Oh, Boske zit er nog net aan, daardoor Matafs net niet bij de tweede paal. Narsing die gaat liggen, maar daar geef je geen strafschop voor. Dat wil het publiek wel, maar uit de reactie hier vanaf de tribunes is al af te meten dat men dat ook niet echt vond. Twente verdedigt uit via Die doet dat slordig. Overname is er van Manolev, die gaat pingelen in het strafschopgebied, geeft de bal aan Narsing. Komt de voorzet, 1-0 van PSV, Binnen getikt door Wijnaldum. En PSV staat na 38 minuten met 1-0 voor, omdat de verdediging van Twente eigenlijk een minuut lang serieus weigert in te grijpen en weigert werk te maken van de aanval van PSV. En daar blijkbaar geen einde aan wil maken. Dan komen de problemen vanzelf. houdt, als je het zo zou kunnen noemen, het overzicht zijn voorzet voor het doel is strak. Daar heeft Boske geen antwoord meer op. En al helemaal niet als bij de tweede paal de bal voor de voeten komt van Wijnaldum. Die totaal vrij staat. En de bal op zijn Inzagis kan binnen tikken. Ja, twijfelde nog even of het geen buitenspel was. Maar ik denk dat hij achter de bal staat. En dat hij daardoor het buitenspel opheft. Het is in ieder geval een goede goal. Goed gedaan van Narsing. En uh, Wijnaldum staat daar. Ja, Bosco maakt zich ook heel boos uh, richting de grensrechter. Opvallend overigens dat Wijnaldum. Uh, er werd heel hard gejuicht. En hij gaf aan met zo'n dim gebaar met de handen: van ah, jongens, rustig maar. Niet overdreven gaan juichen. Uh, bedenk misschien dat hij dat in zijn hoofd had, wat er, uh, waar we dit weekend ook uh, aan denken. In ieder geval staat PSV met 1-0 voor in de 38 e minuut. Giorgino Wijnaldum, die toch een matig seizoen heeft tot nu toe, maakt een heel belangrijk doelpunt. Want hij heeft de wedstrijd open gegooid. Het uh, beeld van het duel is niet onterecht ook. Dat hebben we u al eerder geprobeerd uit te leggen. Uh, want ja, PSV is wel eenmaal wel de ploeg die wat meer wil en doet en laat zien. Twente is wel gevaarlijk geweest, maar uh, het speelt zich toch meer op de helft van Twente af dan omgekeerd. 39e minuut, 1-0, Wijnaldum. Dat was de 38e minuut, maar de 39e. Daar zitten we nu. Met bal daar zit voor Rosales, die het uh, verkeerd doet, namelijk tegen Strootman opschiet. Dan ploft die bal bijna nog voor de voeten van Lens. Maar staat er uiteindelijk ook nog een van de Twente verdedigers om de bal met de ogen dicht en een slinger naar voren te geven. Die komt dan voor de voeten van Waterman de keeper. Die we wel een paar keer in het hoofdstuk hebben gezien. Nu uit moet kijken omdat hij een harde bal krijgt van Manolev. Dan loopt Boenikin op door. Maar Waterman heeft ze op een rijtje. Trapt naar voren. Dat is dan wel een aardige paas zelfs. Maar de vlag gaat omhoog voor het buitenspel van Matafs. Die wel liep op de paas van zijn keeper. Maar net een beetje te vroeg weg was. Ja, de vrije trap dus voor Wout Brama. In de middencirkel. Op de helft van Twente. Oh, slechte bal zeg. Want er werd dan weggelopen door Tadic. En dan kan maar zomaar inschuiven en de bal oppikken. Geeft hem aan Stroopman. Stroopman naar de linkerkant waar Lens nu loopt. Dan opvallend de voorzet kwam van, van de rechterkant. Van Narsing het doelpunt. Oh, daar gaan even een paar Twente-spelers in de fout. Echt slechte communicatie tussen Douglas en Jansen. Jansen maakt zich boos op Douglas. Het levert PSV een hoekschop op. Ja, FC Twente heeft het even moeilijk in deze positie waar ze nu staan. Zo op 1-0 achter en dan Douglas en... Uh, Jansen die elkaar even niet begrijpen. Levert in ieder geval de hoekschop op voor PSV. In draaiende bal. Lens achter de bal. Lens trapt, Boske blijft staan. Het is al heel druk. Bal wordt weggekopt door uh, Douglas. vanaf afstand geschoten. En een meter of anderhalf over door de heer Manolev zelf. Die het wel stijl doet. Zo'n hupje zit erin. Terwijl hij de bal in één keer uh, uit de lucht volleert. Maar een of twee, drie naast de doel van Sander Boske. PSV heeft uh, nou ja, de kansen gekregen. En dus eentje daarvan benut via Wijnaldum. De PSV wekt toch meer dan dat Twente de indruk wekt op zoek te willen naar nog een goal. Twente snakt, heb ik de indruk, naar de rust. Zo even hoe Rosales zich weer door Lens voorbij liet lopen. De inleiding eigenlijk tot de kans en de corner was wel weer veelzeggend. Want Rosales heeft daar dan bij vlagen werkelijk geen enkele vat op. Nu balbezit voor Douglas. Terwijl de 41ste minuut er bijna op zit. En Douglas met de handen omhoog staat en zegt waar kan ik naartoe? Het kan naar Tadic. Het is wel grappig om Maanlef te zien die verdedigend zo zwak is vanavond. Maar wel aan de basis stond. Zowel door het bal veroveren als het aanspelen van Narsing van de 1-0 van PSV. Balbezit voor Twente via een vrije trap. Tadis stuurt zijn mannen naar voren. Tadis gaat achter de bal staan. Bal ligt, nou zeg maar... De rand van de cirkel, van de middencirkel. En de bal gaat naar de rechterkant, naar Douglas. Die komt de bal naar voren. Boelekien tussen twee man. Stroopman die de bal wegwerkt. En die komt weer in de voeten terecht van Narsing. En Narsing gaat lopen met Rosales tegenover zich. En uh, komt hij langs? Rosales, nee. En via Rosales gaat de bal tegen Narsing aan. Niet protesteren, want het is heel duidelijk. hij gaat via Narsing over de zijlijn. En dus mag FC Twente gooien. Ja, dit lost Rosales. Ere wie ere toekomt dan wel weer heel goed op. 20 gooit. Tadisch wil verlengen. Is de bal kwijt, denk ik. Omdat hij niet alleen met Marcella. maar ook met Bauma te maken krijgt. En omdat hij de bal eigenlijk toch half kwijtraakt in dat duel. Gaat hij er in het duel met Bauma wat te hard in. naar het oordeel van Van Boekel. Dan geeft de scheidsrechter na 42 minuten precies. PSV een vrije schop 1-0. De stand in Eindhoven. Doel met Wijnald Een paar minuten geleden. Balbezit voor PSV via de rechterkant. De Rijk. Die rood van de middellijn. Daar steekt hij nu overheen. De bal kan aannemen. Een beetje aan de rechterkant van het veld uitkomt. Lens aanspeelt. Lens kan terug. Casen. Meer kan hij eigenlijk ook met naar Hutchinson, Aan de rechterkant Manolev. Opgejaagd nu door die Bal terug in de rust. Want dat is het daar bij Marcelo. Marcelo drijft de bal een beetje naar voren. Maar houdt hem dan weer bij zich. En speelt hem naar Bouma. Bouma bal breed Naar de Rijk. We zitten in de 43ste minuut. En dan gaat de bal de diepte in. Maar komt niet terecht bij Lens. Maar ook deze bal van Bengtsom... Die niet goed is, dat is uh, duidelijk. Die heeft heel veel balverlies geleden in aanvallend opzicht. En ook verdedigend uh, af en toe een paar steentjes laten vallen. Die speelt de bal zo over de zijlijn. Manelef gooit naar Hutchinson, krijgt hem terug. Manelef uh, bereikt uh, Wijnaldum. Wijnaldum draait, kapt en uh, probeert zich vrij uh, te krijgen. Lukt uh, half. En dan is het uh, met de hulp van Hutchinson weer uitstekend werk van uh, Wijnaldum. Die uh, zich met een mooie beweging vrij loopt. En dan een 1-2'tje mislukter tussen Lens en Manolev. En neemt FC Twente over met Chatli. Nu is het een aardige combinatie van Twente. Waarbij Chatli de bal nog voor de middelijn toch weer verspeelt. PSV voetbalt gewoon wat makkelijker. Nou wat makkelijker, veel makkelijker. Dan krijgt eigenlijk de dat ze de bal kwijt zijn... het uh, ding vrij snel weer vaak ook terug van Twente. Omdat daar de combinaties snel spaak lopen. Zo zit Twente eigenlijk totaal nog niet echt in de wedstrijd. Anderhalf minuut nog in de eerste helft. PSV staat met 1-0 voor. Dat is terecht. Twente snakt naar de rust. En via Chatty moet de ploeg uit Enschede nu gaan uitverdedigen. Die wordt opgejaagd. De bal terug naar de keeper. Bosker trapt dan de bal richting de middenlijn. Dan moet Boelik in de lucht in. In duel duvel met Marcelo. Marcelo wint. Nou ja, wie wint er eigenlijk? De bal komt er een beetje onbeslist uit. Komt dan op het hoofd van Wijnaldum terecht. Wijnaldum probeert de bal al jong leren. Alsof hij een zeehond is een paar keer met zijn hoofd hoog te houden en te controleren. Dat lukt Wondervel. Applaus en de bal terug naar Waterman. Jonglerend als een zeehond. Daar is ooit nog een, een speler voor naar uh, Ajax gekomen. Ja. Omdat hij dat uh, aardig kon. Kerlon. Ja, Kerlon. Echt. Ze kon verder helemaal niks. Maar goed, hij heeft uh, aardig wat centen verdiend door de bal een keer of tien hoog te houden met zijn hoofd. Haar maar eten kon hij ook heel goed. Ja. Je kunt hem nu in heel harder bij kun je hem, uh, bewonderen. Oh. <laughs> Het is uh, een voorzet van uh, Rosales die uh, over de achterlijn gaat. Maar zegt Van Boekel, de bal is onderweg aangeraakt. En is er een hoekschop voor de FC Twente. Lukt het? <laughs> ja hoor. Prima. Laatste minuut van de eerste helft. 1-0 voor PSV Twente. Krijgt een hoekschop Douglas weer mee. Daar is uh, uiteraard ook Bengson. Daar is uiteraard Boulikin. Daar komt nu ook ver staan. De hoekschop gaat genomen worden door Tadic. Die doet het uiteraard met zijn linker. Dus die bal gaat uitdraaien. Komt vanaf de linkerkant. Mensen genoeg daarvoor dat uh, de daar uh, wordt er gekopt omdat Waterman mis zit. Maar er wordt overgekopt door Twente. Nou is er bij Twente ook nog geen boos. Dat lijkt me ver. Die zegt ik lig hier ineens op de grond. Meneer Van Boekel heeft u enig idee hoe dat komt. Van Boekel zegt nou wat mij betreft uh, zoek je het lekker uit. Want ik heb geen overtreding gezien. Je loopt denk ik zelf tegen de Rijk op. En de herhaling leert dat dat inderdaad precies is wat gebeurt. Dan kopt zeg maar een halve meter daarachter Douglas nog de bal ruim over het doel. Omdat Waterman, en dat is wel gevaarlijk, eruit komt waar hij dat niet had moeten doen. De 45 minuten van de eerste helft zitten erop. PSV leidt met 1-0 door Wijnaldum. En dat vindt van Boekel ook. Een uh, applausje van het publiek. Het was Wijnaldum die 1-0 scoorde. En daardoor staat bij de rust PSV voor tegen FC Twente in deze wedstrijd. Die gaat om de koppositie in de Eredivisie. De verharing kialen. Ja, lekker. En die houtkamp. En <lacht> Bas Zo meteen dus de tweede helft van deze wedstrijd PSV Twente. Maar allereerst straks aandacht voor het uitgestelde journaal van 5 uur. Ze kwamen van landen over de hele wereld. Pakweg tien jaar geleden. Ik had niet verwacht dat het zo koud was. Hoog opgeleid, verliefd op een Nederlander... en in 2002 met z'n allen in één inburgeringsklas om Nederlands te leren. Dat was moeilijk voor mij, de taal. Luister vanavond naar de documentaire De Wereldklas van 2002. Dat was de moeilijkste tijd van mijn leven. Fatos Vla, gaat op zoek naar zijn klasgenoten van toen. Wat is er van hen geworden? Als ik hier sterf... Maar dan ben ik hier alleen. Vanavond, 9 uur, Radio 1. De wereldklas van 2002 in Holland-Doc Radio. Het nieuws van alle kanten. Ben jij een zelfstandige IT-pro en hecht je waarde aan uitdagende projecten? Een goed tarief en je zelfstandige positie? Met het beproefde Total Match System van IT-staffing wordt je op schat. IT-staffing Good thinking. IT-staffing.nl Vanavond in Karo Brandpunt de EHBO-boete ondervuren om stredenplannen te betalen voor de eerste hulp. En hoe een opgegraven naamplaatje in het vernietigingskamp Sobibor... leidt naar een meisje in Amsterdam. Dat en meer in brandpunt vanavond om kwart over tien... bij de KRO op Nederland 2. Mijn naam is Babak en ik kom uit Iran. Ik werd vervolgd omdat ik christen ben. Toen een van mijn vrienden werd opgepakt... en een ander werd vermoord, moest ik vluchten. Alles wat ik had, liet ik achter...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 Het is tien voor half zes. Mark Visser met het uitgestelde NMS van vijf uur. In Almere begint zometeen de stille tocht... voor de grensrechter van voetbalclub Buitenboys. Die vorige week werd mishandeld... en een dag later aan zijn verwondingen overleed. De tocht gaat van voetbalclub Almere City... naar het terrein van Buitenboys. Een afstand van zo'n 2,5 kilometer. Verslaggever Paul Sanders zijn er al veel mensen... Ja, er zijn veel mensen. Nou, dat is toch eigenlijk wel bewonderenswaardig als je kijkt naar het weer. Het is uh, heel slecht weer, het is koud, het is guur, het is nat. En toch zijn hier enkele duizenden mensen opkomen dagen om hun, uh, ja, hun laatste eer te bewijzen, zo moet je het eigenlijk zien. Even, om vijf uur, even na vijf uur begon het programma hier. Dat is ongeveer 20 minuten geleden. Er werden wat toespraken gehouden. Onder andere van de bondsvoorzitter van de KNVB, Michael van Praag. De burgemeester van Almere, Annemarie Jortsma. En er was ook een dapper optreden. En een onverwachts optreden ook van de zoon van Richard Nieuwhuizen, hier op het podium. Lieve papa, grensrechten, dat vond je heerlijk om te doen. En jouw passie liet je stralen over het hele voetbalveld. En ook thuis en op de club liet jij blijken te genieten van de sport... En alles daaromheen. Eén ding was je veld tegen. En dat was een grote mond op het veld. En laat staan zinloos geweld. Wij zullen jou missen, papa. Rustig. En laten we één ding onthouden. In Nederland is zinloos geweld nooit het laatste woord. Dankjewel. Ja, de emotionele toespraak van de zoon van de overleden grensrechter... Richard Nieuwenhuizen eh, hier op het podium. Het werd uiteraard stil en, eh, en bekeken door, door de duizenden mensen hier. De tocht staat op dit moment op het punt van vertrekken. Alle toespraken zijn afgelopen en eh, de mensen hier... die eh, maken zich klaar om die 2,5 kilometer te gaan lopen... richting het terrein van Buitenboys, de voetbalclub van Richard Nieuwenhuizen. En daar zullen dan onder andere bloemen worden gelegd... en zal er ook stil worden gestaan bij, eh, bij de dood van de grensrechter. Dankjewel, verslaggever Paul Sanders. Nederland is geen kandidaat om voorzitter te worden van de Eurogroep... zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. In buitenlandse media is premier Rutte genoemd als kandidaat... om de Luxemburger Juncker in die functie op te volgen. Juncker heeft bekendgemaakt dat hij binnenkort opstapt... als voorzitter van de Eurogroep. Die bestaat uit de 17 landen die de euro als munt hebben. De groep vergadert maandelijks over het financieel beleid... en de aanpak van de eurocrisis. In de Amerikaanse staat Washington zijn de eerste homohuwelijken gesloten sinds een referendum dat mogelijk maakt. In Seattle werd vannacht een trouwmarathon gehouden, Twaalf homostellen traden in het huwelijk, met tussen de ceremonies een pauze van 30 minuten. Het gerechtsgebouw zat vol met familieleden, belangstellenden en journalisten. Washington, Maine en Maryland zijn de eerste staten die per referendum de wet hebben gewijzigd om het homohuwelijk mogelijk te maken. En de passagiers van het Nederlandse cruiseschip... waar vrijdag het norovirus uitbrak, gaan vandaag weer naar huis. Volgens Duitse media zijn 72 van de 190 mensen aan boord ziek geworden. Bij Wiesbaden werd het norovirus ontdekt en ging het schip in quarantaine. Veel oudere passagiers en een bemanningslid... kregen last van braken en diarree en problemen met de bloedsomloop. Vier moesten naar het ziekenhuis. De toeristen zijn allen boven de 60 en maakten een driedaagse kerstcruise over de Rijn. Het schip werd grondig gereinigd en ontsmet voordat het verder mag varen. Dat was het NOS-journaal. Het weer. En daarvoor is hier Marco Verhoef. We hebben opklaringen, maar ook wolken. En uit die wolken vallen soms felle buien met hagel, onweer. Misschien hier en daar ook al natte sneeuw en natuurlijk ook regen. Daarbij staat er ook veel wind. Langs de kust waait het hard windkracht 7. En vanavond en vannacht misschien af en toe zelfs even stormachtig windkracht 8. Dan neemt morgen de wind langzaam af. Draait ook naar een noordelijke richting. Maar bij zee blijft hij wel krachtig windkracht 6. Sommige momenten worden afgewisseld met buien. En die worden winters van karakter. Natte sneeuw, hagel, onweer. Alles kan erbij zitten. In het oosten van het land is het drie. In het westen van het land kan het nog een graad of 7 worden. Maar daarna gaat de temperatuur omlaag. Dinsdag is het 3 graden in het hele land. Minder wind, droog en zonnige periode. En vanaf woensdag hebben we af en toe een sneeuwbui. Temperaturen overdag net boven nul. En in de nacht vriest het meest licht. Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden. Maar wel met zijn hart. Die niet een route wil volgen, maar de weg wil wijzen. Die geen plekje wil zoeken, maar ruimte opeisen. Dit is voor iedereen die past in de Citroën DS5 Hybrid 4. Met 200 pk en slechts 14% bijtelling, ook in 2013. Ervaar de luxe bij de Citroëndealer. Citroën. Citroën creatief technologie.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 Vanaf morgen een week lang licht, hoop en inspiratie. Op doordeweekse avonden en in het weekend Light My Fire. Op Radio 5. Help kinderen die een deken op een verlanglijstje hebben staan. Geef op Giro 999.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 Drie minuten voor half zes. Het is rust bij PSV Twente. Het staat er 1-0 voor de thuisclub. Wijnaldem maakte het doelpunt. Maar er waren nog acht wedstrijden dit weekend. Wat een goal! De eredivusie. Penalty. Alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen in Venlo, waar VVV Vitesse vanmiddag eindigde in 3-1... bij de rust 101-1 door goals van Van Ginkel voor Vitesse... en Otsoe voor VVV. Na de rust 2-1 Linsen, 3-1 Kullen. En voor Vitesse kwam er onverwacht dus een einde aan een mooie reeks. Er werd gewonnen van clubs zoals AX en PSV... maar Vitesse verslikte zich vandaag in de laagvlieger VVV. Volgens strelen Fred Rutte was een ploeg te gemakzuchtig. Als je denkt dat je heel erg goed bent... Ja, dan kan je ook uh, ver naar meneer de donderen. Nou, dat hebben we even daar gedaan. En uh, in mijn beleving... Ja, er waren er eh, niet al te veel spelers die vandaag een, een topniveau hebben gehaald. VVV profiteerde dus optimaal van de off van Vitesse... al had het ook met het spel van VVV zelf te maken. Na een moeizame start van het seizoen... lijkt het nu een stuk beter te lopen bij de ploeg van Ton Lokhoff. Kijk, we zijn natuurlijk de overwinning hier voor weg te lopen. We zijn heel slecht begonnen als je tien wedstrijd drie punten hebt. Met heel veel tegengoals. En dan zie je ook in de tweede helft dat je, ja, dat je ook goed kan voetballen. Dat er heel veel strijd in zit en dat ze elkaar zoeken dat je goede goals maakt. Ja, dat is de weg die je in wil slaan en, en, en die je wil blijven volgen. En AC Feyenoord 2-2 rust. 1-1-0-1 pellen 1-1 luiks. 1-2 Immers uit een strafschop. Goedelje 2-2. Vooral het moment in de eerste helft was het wegsturen van Feyenoord-vlediger Deryl-Jan. Maar binnen een enkele minuut kreeg hij twee keer geel. Lijkt niet zo slim. Ja, nou, ja, sowieso. Die eerste raak ik hem totaal niet. Dus dat kan nooit geel zijn. Alleen die tweede... Ja, ik, uh, ik verwacht dat hij bij achter gaat. En, uh, ik schat die bal verkeerd in en uh, ja, uit reacties steek ik mijn hand uit. En, uh, ja, dat uh, is, niet, is niet de slimste actie die ik, uh, die ik kan maken op dat moment. Feyenoord dus met 10, maar ook NAC eindigde de wedstrijd met 10 mensen. Want Bodegin kreeg twee keer geel en toch hield de moeizaam draaiende ploeg uit Breda... uiteindelijk een puntje over aan de ontmoeting met Feyenoord. Maar of trainer Goodell je daar nou zo blij mee is... Niet echt tevreden met punt, redelijk tevreden met spelen. Maar ben ik echt tevreden met, met, met inzet, met passie, met beleving, met wil om te, om te winnen. Want ik zei ook voor de wedstrijd dat uh, NAC is voor niemand bank. Dus uh, ja, wel respect voor de Feyenoord, maar niet, niet, niet onderscheiden onderschatten onze kwaliteiten. Want ja, wij zijn NAC, wij hebben ook goede kwaliteiten. Wij kunnen iedereen winnen hier, zeker thuis. En eerder vanmiddag eindelijk de heer Veen tegen een rode En 4-4 bij de duisterende 2-1, 1-0 Djuricic, 1-1 Malki, 2-1 van Appara. Dan naar de rust. 3-1, vindt Bogason, 3-2, Biemans, 4-2 van La weer 4-3, Malchi en vlak voor tijd 4-4 door Hupperts. Gisteren waren er vier wedstrijden. Ajax won zonder grootste spelen met 2-0 thuis van Groningen. RKC deed goede zaken door NEC met 2-0 te verslaan. ADO Den Haag was wel sterker, maar won niet. 1-1 werd het tegen Pek Zwolle. En AZ Willem II eindigde zoals het begon 0-0. Vrijdagavond er de wedstrijd in Almelo tussen Herakles Almelo en FC Utrecht. En die wedstrijd eindigde ook gelijk. 1-1. In de wetenschap dat het bij PSV Twente halverwege 1-0 staat door een goal van Wijnaldum is dit de stand. Twente aan kop met 34 uit 15... Tweede Vitesse met 34 uit 16, dan PSV 33 uit 15 kan bij winst dus de nieuwe koploper worden, dan Ajax 33 uit 16 en vijfde Feyenoord met 31 uit 16. De situatie onderin: VVV staat 15e met 14 punten uit 16 duels, NAC 16e met 13 punten, VVV staat of sorry, Roda staat voorlaatste met 11 punten, En hekkensluiter Willem II 11 punten uit 16 wedstrijden. We hey, beginnen in de Engelse Premier League. Manchester United is de grote winnaar geworden daar, want het won de Stadsderby. Op bezoek bij Manchester City werd het 3-2, met dank aan een debutant in de derby. Van Tercy playing in his first Manchester Derby. And Van Tercy! may well have won that Manchester Derby! Rooney had United al voor eens op een 2-0 voorsprong gezet. En zijn tweede doelpunt betekende Rooney's 150ste in de Premier League. En met zijn 27 jaar is hij de jongste speler ooit die dat aantal heeft bereikt in de Engelse competitie. Chelsea wist gisteren voor het eerst een competitiewedstrijd onder interim trainer Benitez te winnen. Bij Sunderland werd het 3-1 en Fernando Torres maakte er 2. Arsenal was thuis met uh, 2-0 te sterk voor West Bromwich Albion. Dat het verrassend goed doet dit seizoen. Arteta was twee keer trefzeker vanaf de stip. Er zijn nog wedstrijden aan de gang. Everton, Tottenham Hotspur. Dat is bijna afgelopen kwartiertje nog. Daar staat het 0-0. En Liverpool leidt na ongeveer een half uur spelen met 1-0 bij uh, West Ham United. De stand dan in Engeland. United nu wel heel mooi aan kop met 39 uit 16. City is tweede, 33 uit 16. Chelsea heeft er 29. Tottenham Hotspur kan erop komen. Moeten ze wel winnen bij Everton. In de Italiaanse Serie A heeft koploper Juventus geen fout gemaakt. Lüsteiner maakte de enige goal in het uitdewel met Palermo. Ook AC Milan won. Het thuisspelende Torino kwam nog wel op voorsprong. Maar Mi Milan was uiteindelijk met 4-2 te sterk. Voor Nigel de Jong verliep de wedstrijd minder goed... want hij viel na 20 minuten spelen uit... met een op het eerste oog ernstige achillespeesblessure. blessure AS Roma won gisteren al met 4-2 van Fiorentina. Van de vier maakte Totti er twee voor AS Roma. En vanavond ontvangt Inter de nummer 2 Napoli. Wesley Sneijder zit dan trouwens opnieuw niet bij de selectie. In de Bundesliga gisteren verloor Dortmund met 3-2 van Wolfsburg. Bas Dos maakte daar de winn winnende. München maakte geen fout zonder Robben... werd Augsburg met 2-0 verslagen. En Schalke verloor andermaal. Nu bij Stuttgart met 3 3-1, vijf duels al niet gewonnen. München straatlengte voor op Leverkusen, dat tweede staat. Real Madrid had gisteravond in de Spaanse Primera Division... de nodige moeite met feyenoord De thuisploeg kwam twee keer op voorsprong, maar Real won uiteindelijk met 3-2... dankzij twee doelpunten van Mesut Eugil. Malaga won simpel met 4-0 van Granada... en Osasuna Valencia eindigde in 0-1. Koploper Barcelona gaat vanavond op het doek bij Betis. De verwachting is dat Lionel Messi gewoon... Meedoet. België houdt u van ons te goed. Want uh, we zijn weer begonnen in Eindhoven. PSV tegen FC Twente. En die Houtkamp en Bas 1-0. De tweede helft is 38 seconden oud. 1-0 voor PSV. Dus door een uh, zo blekende rust na een paar herhalingen toch wel duidelijk buiten buitenspeldoelpunt van de heer Wijnaldum. Die op het paasje van Narsing dat voor de goal langsloopt toch echt een half meter. Nou, dat was het eigenlijk niet, maar wel een centimeter of 10, 20 buiten buitenspel staat. Maar dat was uh, niet opgemerkt. Dus is de goal goedgekeurd. In het begin van de tweede helft dezelfde 22 mensen op het veld. Hoewel we bij eentje dachten, goh, is het wel dezelfde. Ja, dat is het, want het is Bengtson, maar die heeft zijn masker afgedaan. Dan hoop ik dat het met zijn neus allemaal goed gaat. Maar hij heeft er blijkbaar toch zoveel last van gehad dat hij het vervelend vond. Ja, dat was ook wel te zien in de eerste helft. Nu wordt uh, Boskreven onder druk gezet. En kan niets anders doen dan uh, onder die druk van Matas de bal over de zijlijn uh, te schieten. En halverwege de Psv- uh, of uh, Twente-helft wordt er ingegooid op Lens. Maar Lens kan niet bij de bal komen, omdat... Uh, Schilder ertussen zit en die komt er nog heel redelijk uit. wordt nog even penibel in de buurt van de cornervlag. Maar komt Twente er goed uit en wordt de bal opgevangen. Toch achterin bij PSV door Marcelo. Die hem meteen speelt aan de uitstekend spelende Hutchinson. Hutchinson draait over het veld. Wil van rechts naar links. Bedenkt zich, geeft de bal mee aan Bouma. Bouma die heeft wat ruimte. krijgt. Tadic moet nu dat eigenlijk als eerste opvangen. Omdat Narsing de bal vanaf de middenlijn komt halen. Rosales wijst, want zeg, daar staat Bouma vrij. Blijft daar maar in de buurt. Talis, dat doet Talis nu ook. Als Bouma de bal krijgt en kaatst op Wijnaldum. Wijnaldum terug naar Bouma, Bouma terug naar Marcello. Boeliguin loopt er achteraan. Kijkt om zich heen. Ben ik de enige die dat doet, of loopt de rest mee? De bal gaat naar de keeper. In ieder geval loopt Janssen mee, maar die loopt altijd mee. Dus dat is niet zo verrassend. Maar PSV-voetbal zit er heel makkelijk onderuit, omdat Twente het weer niet massaal doet. Maar PSV leidt balvliezen. En kan er overgenomen worden, heel even, door Janssen. Maar weer zit PSV er goed tussen. En weer is het Hutchinson die dat goed werk doet. En net niet stroopman bereikt. De bal gaat terug naar keeper Bosker. Bosker met de lange trap wordt opgevangen door het verdedigingsduo. In dit geval Marcelo. Dat goed speelt bij PSV. Met de heren Marcelo en de Rijk. We hebben wel wat vraagtekens al gehad in verdedigend opzicht bij Manolev. Maar centraal zit het wel goed bij de PSV. De bal gaat de diepte in. En Douglas die verkijkt zich een beetje op de bal. Is het wel buitenspel... Van Lens, die uh, uh, op het moment dat de bal werd gespeeld buitenspel stond. En Douglas dus even in de problemen. Maar de vrije trap voor Twente is al genomen. Aan de linkerkant Schilder. het van de middenlijn, wil combineren met Chatli. Uh, Chatli brengt de bal terug bij Schilder als een soort uh, postbode. Dat zal in België hetzelfde zijn, neem ik aan. Dan komt er een aardig steekballetje nu naar Ver. Loopt Schilder door. Ver nu tegen de zijlijn aandraait Daar binnen. Geeft de bal weer terug aan Chatli. Die komt nu op 30 meter recht voor het doel. uit. Geeft de bal daarbij breed aan Jansen. Die terugdraait en daarmee weer terug naar het doel uitkomt. En meteen geen kant meer op, kan ook. Dan moet het terug naar Rosales, die de bal helemaal weer terug aflevert bij Douglas. Douglas Tadic. Meteen weer fel op de huid gezeten door Bouma. Draait er nu wel handig van weg. Goede bal nu naar Chadney voor het doel. Is Boelekin ineens helemaal vrij. Dan komt de bal niet wel bij Tadic. Die heeft een open kans. Een open kans, maar schiet de bal een meter over het doel van Waterman. Omdat dat balletje van Chadney terug wordt gelegd. En eigenlijk denkt iedereen, oh dat is niet zo'n goede bal voor Boelekin. Nou dat klopte wel, maar daarachter liep ook iets nog, die zeg maar vanaf de penalty stip de bal zo in de verre hoek kan tikken. Daar had van PSV niemand meer wat aan kunnen doen. Maar hij schiet nou best ruim over eigenlijk. Ja, dat voor iemand met zo'n techniek. Dat hij de bal niet in de hoek kan uh, plaatsen. Het leek gewoon uh, te makkelijk. Ik kijk even naar beneden. Ik zag dat mensen al warm lopen. Uh, bij uh, FC Twente in dit geval. Is dat de braafheid die daar beneden loopt? Het nou, is dus erg ver. Uh... Ja, liep er in de eerste helft. Ja. ja braafheid die uh, nog altijd warm loopt. Omdat Schilder, we zagen het in de eerste helft, een pilletje heeft genomen. Maar daar schijnt het uh, goed mee te gaan. Hij luistert ook naar hele rare housemuziek in de rust. hè, zeg maar. Ja, nou, dan krijg je wel hoofdpijn. Dat is ook niet zo moeilijk. Uh, balbezit voor PSV via een vrije trap. Strootman schept de bal het strafstofgebied in. Er wordt gekopt door Marcelo. Bal blijft hangen. Wordt door Jansen met het omhaal uitverdedigd. Dan uh, brengt Bouma die bal opnieuw in. Maar heeft hij een overtreding gemaakt in de duel met Tadic. En komt er een vrij schop voor Twente. Waarbij Brama nu wel... Wat snelheid maakt en dat in ieder geval snel wil doen. Maar het weer heel slordig doet. Wel heeft gezien dat Chatti ontsnapt was aan de rechterkant. Maar de bal op het hoofd legt van Manolev. PSV verliest de bal wel op het middenveld. En makkelijk ver linkerbal. Daar zit PSV tussen. Daar komt Matafs. Wordt dit de 2-0. Hij legt hem voor Lens En de redding van Bosker is prachtig. Op het schot van Lens Dat eigenlijk net niet goed genoeg is. Vijf minuten na rust. Een hoekschop. Maar ver mag zich dit aanrekenen. Veel te laconiek. Een balletje in de breedte. Benson kan dat niet meer belopen. En zo krijgt PSV een hele beste kans. Maar had PSV dat, dat blijkt ook uit herhaling, met drie aanvallen tegen twee verdedigers... veel slimmer moeten uitspelen. Want als Lens niet schiet, maar de bal naar de buitenkant legt... staat ook Narsing helemaal vrij. Ja, Lens kreeg hem niet eens zo lekker. De hoekschop voor PSV. Vanaf de rechterkant komt voor het doel. Wordt weggekomen door Douglas. Wordt opgevangen door Tadic. Tadic kan hem uh, niet onder controle krijgen. En dan via Maanlev gaat de bal weer naar de rechterkant. Kijken uh, wat dit uh, gaat opleveren voor PSV. Als Maanlev de bal voor het doel geeft, de bal terugkomt... maar geduwd heeft in de ogen van de voetfluitende van Boekel. En er dus een vrije trap komt voor FC Twente. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Dit had uh, PSV beter moeten uitspelen. Alhoewel uh, de gedachte van Matas wel goed was. Maar hij gaf de bal net ietsje achter uh, het, uh, het, het been. Het, het been waar Lens mee schoot. Die het uh, nog wel knap deed. Maar de redding van Bosker was ook uitstekend. En zo blijft het nog altijd spannend. Want staat pas uh, 1-0. Zes minuten naar rust met balbezit voor FC Twente. Douglas, dat is halverwege de eigen helft. Breed naar Bengston. Dat mag allemaal wel. Dat vindt PSV niet zo'n probleem. Het elftal van PSV met uitzondering van Manolev staat nu op de eigen helft af te wachten. Als Twente Paas, Chad de bal krijgt, maar het hele veld oversteekt. Van links naar rechts. In de middencirkel zich bedenkt. Blijkbaar en de bal weer meegeeft aan Douglas en zijn positie weer inneemt. Douglas gaat lopen met de bal, kiest voor de andere kant rechts. Tadic met Bauma. Dus daar heeft Bouma niet heel veel moeite met Tadic gehad. Was hem zo even die kans natuurlijk wel even kwijt. Nu wil Tadic er langs. Lukt dat. Wil tussen twee man door. Want er komt hulp van Strootman. Dat lukt dus niet. Stroopman paast meteen nadat hij de bal veroverd heeft. Is die bal voor Lens nog te pakken en binnen te houden. Dat is zo, maar Douglas verdedigt voor Twente keurig. En speelt de bal terug naar de keeper. Ik uh, kijk even beneden waar uh, McLaren stond te appelleren voor uh, een inbord. Dat werd niet gegeven. En zo dadelijk gaat PSV, of, uh, FC Twente ook wisselen. Maar we volgen het spel met uh, Wijnaldum. Wijnaldum in bal bezit tussen twee mannen. In. Met Tadic, maar komt er heel goed uit. Uh, Langstadits en ook uh, nu uh, Willem Jans tegenover zich nog altijd. bal zit voor Wijnaldum. Even terug, lijkt me handig, inderdaad, naar Bauma. Bauma naar Stroopman. De mist de bal volkomen. En dan kan Ver de bal overnemen, maar loopt er weinig voor de bal bij FC Twente. En kan uh, Chatley de bal niet onder controle krijgen. En gaat de bal over de zijlijn, terwijl het uh, flink regent in het stadion van PSV. Het Philips waar één spandoek hangt, geeft meneer Fied Frits zijn schaal terug. En dat duidt natuurlijk op de... Kampioenstitel Die men zo graag en zo nodig mist hier in Eindhoven voor PSV. In Manolev op het hoofd van Bengtson komt de bal weer de PSV helft op. Daar moet Marcelo de lucht in. Komt de bal weer op de Twentse helft op de borst van Wijnaldum. Goeie controle zeg. Wijnaldum. Die onder druk van Brahma de bal nog kan geven aan de rechterkant van het veld ook. Daar staat Narsing. Wil langs Schilder. Nu hij weer even vanaf rechts en Lens weer even vanaf links. Maar hij verspeelt de bal. Want Schilder blijft goed naar de bal kijken. Maar voor de zoveelste keer... Is Twente op een slordigheid te betrappen? Een misverstand tussen Chatti en Schilder. De bal over de zijlijn. PSV gooit, doet dat snel. Narsing, er is ruimte bij Strootman. Op 20-30 meter van het doel. Strootman, wat is dit? Een schot of een voorzet? De bal komt in ieder geval in de handen van Bosker. Ik denk dat het bedoeld was als voorzet in de richting van Mattafs. Maar als Twente wil uitverdedigen. zit PSV de ogenblikkelijk weer zoveel op. Dat Twente de bal meteen weer kwijt is ook. En Strootman nu een duel aan moet met Willem Jansen. Willem Jansen dat wint. En de bal door Douglas, de andere kant weer opgetrapt. Maar ook daar is Twent hem eigenlijk meteen weer kwijt. PSV blijft ook in de tweede helft de bovenliggende ploeg. Ja, maar Trent is wel heel erg slordig. Ook nu weer, bal wordt over de zijlijn gespeeld. Door Tadic, even ruzieën met uh, Marcelo. Tadic voelt aan het hoofd en dan komt Stroopman erbij. Die geeft toch een kutje op. Ja, nou, dat helpt, dat hielp bij mij vroeger ook. Maar toen was ik een jaar of twee. En uh, nu gaan we de wissel inderdaad krijgen. Braafheid erin, schilder eraf... En dat heeft te maken met wat lichamelijk ongemak voor Robert Schilder. Ja, die is uh, vermoedelijk ziek. We hebben dat in de eerste helft gezegd. Hij uh, nam ergens halverwege de eerste duel een pilletje. Kortom, niet helemaal goed te pas, zoals ze dat in het oosten van het land zeggen. En vervangen door Braafheid terwijl de Douglas wel vrij forse duel ingaat. Helemaal aan de zijlijn. Met Matafs. dat. Het mag allemaal best, ook als je dat fors en mannelijk doet, zoals dat al eenmaal heet. Maar als je al geel op zak hebt, toch een beetje uitkijken, zou ik zeggen. Twee gele kaarten, Manuel en Douglas. En een vrij schot is nu naar de overtreding van Douglas voor PSV. Het publiek maakt lawaai. Tien minuten na rust, dat is het thuispubliek Want hun PSV staat door een doelpunt van Wijnaldum met 1-0 voor. Het boeren, boeren, boeren galmde door het stadion bij de vrije trap van Narsing. Richting tweede paal, daar komt Bosker goed gepakt. hij ja, doet het nog heel best op zijn 42 hoor. Uitstekende keeper... Heeft de bal nog altijd in bezit en zoekt nu naar iemand die vrij staat. Dat is aan de rechterkant Douglas. Die de bal aan de voet heeft. En zal Louis Vergaal ook nog altijd naar hem kijken. Vast wel. Uh, hij is op uh, niet heel veel foutjes te betrappen vanavond. Maar om nou te zeggen dat hij een echt stempel drukt op de wedstrijd. Nee, daar heeft hij een aanvallend opzicht bij hoekschoppen die er weinig zijn geweest. Uh, nog niet uh, iets mee kunnen doen. Maanelef kan de bal oppikken. Nadat er weer een slechte paas was. Het was de eerste, het eerste balbezit voor Braafheid. Bal terug naar keeper Waterman. Balbezit voor PSV. Ja, voorlopig heeft PSV, behalve dan de Twente, de keren dat ze eruit komen, dus wel heel gevaarlijk kunnen zijn. Heeft PSV denk ik, het gevoel dat het deze wedstrijd allemaal wel goed gaat komen. En dat uh, is ook wel een realistisch gevoel. Want Twente slaagde niet in om PSV, laten we zeggen, van de regie en bij de stuurknuppel weg te krijgen. PSV blijft makkelijk in de bal, aan de bal. Blijft makkelijk op de helft van de tegenstander. En uh, het voelt toch alsof de 2-0 voorlopig dichterbij is dan dat de gelijkmaker dat is. De Rijk zoekt naar mensen voorin die bewegen. Vindt Matafs. Matas kop door doet dat in de handen van Bosker. Omdat de bal eigenlijk net te veel vaart meekrijgt. En eigenlijk ook niet precies de goede richting om in de buurt te komen van Lens. Die probeert nog wel Bosker het leven zuur te maken. Omdat Bosker snel wil uitgooien. Dat is dan nu toch gebeurd. Naar Douglas, die alweer hoog van de middenlijn staat. En de bal meegeeft aan Tadic. Tadic met uh, in zijn rug Bauma. Daar komt ook Stroopman bij. Dus moet hij helemaal terug naar Douglas. En Douglas kan echt geen kant op. Aan de andere kant dan naar de keeper terug. En uh, Sander Bosker heeft de bal net buiten zijn stafschopgebied voor zijn linker. Uh, hij is links en speelt de bal in de voeten van Douglas. Douglas, bal naar Brahma. Brahma die het uh, moeilijk heeft op het middenveld. Het middenveld dat toch wel voor PSV is. Met uh, Wijnaldum die een aardige wedstrijd speelt. Met Hutchinson en met Strootman. En nu ook weer is er, zijn er problemen voor FC Twente om eruit te komen. In dit geval is het Braafheid die de bal kwijtraakt. En dan kan Hutchinson de bal met een paar mooie bewegingen. Vrij spelen naar de rechterkant, naar Manolev. De invalbeurt van de Braafheid is een knoei-invalbeurt. Hij heeft twee ballen gehad en twee fouten gemaakt. De fout die hij nu maakt is eigenlijk... ten grondslag ligt hij aan de kans die PSV nu krijgt... als Wijnaldum tenminste de bal vrij maken om te schieten. Maar die blijft wel heel lang in de bal. Maar kan niet schieten. Geeft de bal naar Breed aan Narsing. Die wil hem meegeven aan Strootman die het strafgebied komt binnen Denderen. Maar daar staat dan een Twensbeen tussen. PSV-aanval op wel door. Opnieuw Narsing vanaf de linkerkant. Komt er een voorzet. Is langs zijn tegenstander. Thadis wordt even denk ik vastgehouden. Dan komt er hulp van Douglas die de bal wegtrapt. En moet PSV genoegen nemen met een ingooi. Vanaf de linkerkant van het veld. Maar uh, ja, als je mensen hebt die niet bal vast zijn. En die keren dat je dan de bal even hebt. Om zo snel weer weggeven aan de tegenstander. Dan zoals dat heet. Komende problemen vanzelf. Dat zal Twentsen zich realiseren. Ingooi PSV. Weggekomen door Benson Hoogbeen van Lens. Die zich nog verontschuldigt denk ik bij de scheidsrechter en bij zijn tegenstander dat zijn been inderdaad wat aan de hoge kant was. En uh, de vrijschop die Twente krijgt van, van Boekel lijkt me terecht en wordt genomen door Bosker. Ja, ik denk dat zo'n zo uh, Bengtson met die gebroken neus en nu zonder uh, hoofdkap... toch bij dat soort uh, hoge voeten toch wel even zal nadenken. Boelekin wordt niet bereikt. Overigens als Boelekin in de basisstart, dan wint hij Twente. Maar nu dus even niet, want uh, Twente staat nog altijd 1-0 achter. Al bezit... Voor Narsing Het was overigens vijf keer tot nu toe dat Bulletin in de basis begon. En vijf keer won FC Twente toen. Nu is er een overtreding geconfronteerd van Wout Brama op Narsing. En uh, moet uh, Nar uh, Brama even bij de scheidsrechter komen. Of is het Rosales? Het is uh, Rosales in dit geval. Die eventjes uh, uitleg moet geven. En te horen krijgt dat hij dat nooit meer mag doen. En dat zal hij ook zeker nooit meer doen. Want uh, het was een klein beetje een tikje tegen de enkels. Waar je normaal toch wel een gele kaart voor geeft. Geeft Van Boekel hem ook nu niet. Hij heeft het wel goed in handen, Paul van Boekel. Fluit een goede wedstrijd. 59 e minuut. 1-0. psv leidt tegen FC Twente. Marcelo op de helft van Twente. Bal meegeven aan Hutchinson. Veel ruimte. Hutchinson. Toch uh, moeilijk kijken waar hij naartoe moet. Manolev komt aan de rechtervleugel. Dan gaat de bal naartoe. Dan komt de voorzet, neem ik aan. Van Manolev. Nee, die legt de bal terug nu. Op Lens. Lens brengt de bal. Het niet in. Maar Tafs krijgt weer een behoorlijke kopkans. En die bal belandt dan met een boogje op het dak van het doel boven Boske. Maar merkwaardig is het wel om weer te zien dat. De spits die er toch echt drie maakte afgelopen donderdag in Napels. Er zijn toch niet heel veel spitsen die daarin zijn geslaagd. Tenminste van andere clubs. Maar hij krijgt wel weer de ruimte om dat te doen. En deze... Paas is eigenlijk net te hard van Lens, waardoor hij te veel onder de bal komt. Maar hij krijgt wel weer elke keer net een metertje ruimte om het allemaal te doen. Nu aan de andere kant, Chadli weg, op aangeven van Bosca notabene. Dan moet Manolev verdedigen. Chadli loopt weer wat meters, Manolev loopt weer achteruit. Het publiek is echt zat, dat is te horen. Nu grijpt PSV via Hutchinson in en is Chadli de bal alsnog kwijt. Ja, dat doet Hutchinson dus wel goed. Die wacht uh, niet, is natuurlijk al uh, een zeer geroutineerde rechtsback ook. En kan dit soort uh, problemen oplossen. Maar het is zo koddig bijna om te zien hoe Manolev uh, achteruit loopt. Alsof hij uh, zijn uh, speltje aan het halen is voor een uh, mooie danswedstrijd. Manolev heeft de bal. Heeft hem uh, gepaasd op Lens. Maar krijgt de bal terug. Hij kan hem niet onder controle krijgen. En dan kan Twente gaan met uh, Willem Jansen. Janssen probeert de bal bij Rosales te krijgen. Maar de bal wordt onderschept door Stroopman. Stroopman kijkt wie loopt er in de diepte. Narsing is... Uh, uh, Narsing of is het mens? Nee, het is Narsing. En dan gaat de bal via Narsing over de zijlijn. Uh, en mag uh, FC Twente gaan gooien via Rosales. Rosales uh, wil die eigenlijk wel gooien, want hij wacht wel heel lang nu. Er staan coaches langs de zijlijn, waardoor ik denk wordt er gewisseld. Maar dat is niet het geval. McLaren en Advocaat staan uh, gewoon even te buurt. Bij elkaar, denk ik, gezellig. Tijdje niet gezien. En uh, dan heb je genoeg te vertellen. De bal is inmiddels door Rosales toch ingegooid. Dan is er een flink duel... Bij de zijlijn waarbij Strootman betrokken is en Tadic. Nou blijft Tadic daar liggen alsof hij door Strootman zwaar is geraakt. Dat heb ik eerlijk gezegd niet kunnen zien. Omdat er uh, camera's van de televisie, ja niet van de radio dat begrijp je wel, voor staan. Waardoor dat deel van het veld eigenlijk voor ons niet goed te zien is. En wij dus moeten wachten op de herhaling. Ja, er blijft een bal hangen. Ze willen hem allebei wegtrappen. Ik denk dat Tadic voornamelijk de bal raakt en Strootman voornamelijk de voet van Tadic. Ik uh, beoordeel dit eerder als ongelukkig dan als gemeen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het pijn doet. Bij beide Dat, beiden, dat zonder meer. Bij beide. Uh, wat dat betreft uh, heeft Stroopman ook pijn aan zijn linkervoet. En Tadic heeft pijn aan zijn linkervoet. Uh, nu uh, spuit Stroopman er wat water overheen. En Tadic die, uh, ja, die heeft toch uh, echt uh, last ervan. Ik uh, kijk nog een keer naar de herhaling. Ja, twee hoog geheven benen. En dan Stroopman die uh, met zijn linker de linker van uh, Tadic raakt. En Tadic dus pijn... Uh, aan de zijkant zie ik dik advocaat uh, gebaren. Is het uh, Van Boekel die tegen Stroopman zegt eventjes buiten de lijn. Je krijgt zometeen van mij een teken dat jullie er allebei in mogen. En uh, dat zal nu gaan gebeuren. Inderdaad, ze geven elkaar een hand zoals het hoort. Tadic en Stroopman. En het spel gaat weer verder in de 52e minuut. Met nog altijd 1-0 de voorsprong door doelpunt van Wijnaldum van PSV. Manulef hutchinson dat is de combinatie halverwege de eind over zijn helft. Waar Manolev nu een beetje in paniek is, omdat hij plotseling ziet dat er veel blauwe op hem afkomen. Want dat is, dat hadden we eigenlijk nog niet gezegd, de kleur waarin Twente vandaag speelt. zit nu voor PSV aan de andere kant van het veld. Bouma, Bouma trapt, dan moet uh, Matas doorkoppen. Dat doet hij vanaf de zijkant wel naar het midden. Dan loopt Lens, maar die komt eigenlijk een beetje te laat over van de vleugel aan de andere kant. Dan verdedigt Twente uit, doet het eigenlijk weer net niet goed. Douglas wacht net te lang. Dat loopt dan allemaal net goed af. Komt Tadic in de bal, moet hij een duel aan met Bouma. Bouma wint, heel prima. legt de bal op zijn hoofd, dan wordt er gepaasd naar voren. Die paas komt van Marcelo, maar Matas laat die bal lopen... omdat hij weet dat hij buitenspel stond en dat dat geen zin zou hebben gehad. Boske houdt dan een bal binnen die denk ik over de achterlijn was gegaan. Hoe dan ook, hij krijgt de bal aan de voet in plaats van een doeltrap. En die bal komt nu bij Bengtson terecht. nog wordt de strijd gewonnen op het middenveld. Want FC Twente kan weinig aanvallen... Uh, ...organiseren via die mensen. Chadli nu draait zich goed vrij. Chadli gaat nu lopen met de bal. Maar loopt erg ver, geeft hem dan uh, even breed. En Jansen, Jansen naar de buitenkant... ...waar Tadic uh, een uh, sliding van Bauma ontwijkt. En via Bauma gaat de bal over de zijlijn... En mag FC Twente gaan gooien via Rosales. Rosales kijkt, loopt er iemand vrij? Nou niet echt. Nu gaat wel Jansen wat bewegingen maken, maar Tadic staat er dichtstbij. Die krijgt hem, geeft hem terug aan Rosales. Rosales is Narsing kwijt en kan de bal voor het doel geven. Wordt weggekopt door Marcelo, opgevangen door Tadic. Tadic goed verdedigd door Stroopman, die meteen wel een slecht vervolg heeft. Aan uh, zijn goede optreden in verdedigend opzicht. Ja, want zo kan Twente de bal heel snel weer terugkrijgen. Met veel mensen op de helft van PSV blijven staan. En ontstaat daar wat van druk. Dat is eigenlijk voor het eerst in deze wedstrijd. En op het moment dat je dat zegt is het ook alweer weg ook. Want verliest Zadli de bal. En wordt hij door PSV terugspeeld naar de keeper. Waterman die droogt van de middenlijn nu de bal geeft aan Matas Die hem aannemt terug naar het doel. Wacht dat de mensen komen. Lens altijd aanspeelbaar. Die vind ik zich in de afgelopen anderhalf jaar werkelijk fenomenaal heeft ontwikkeld. Sterker speler geworden. Zelfs Sport bij tijd en wijle belangrijk en eigenlijk altijd. Terwijl Lens nu een voorzet geeft. Matafs kruipt bijna voor Douglas. Komt hem af aan de voeten van Wijnaldum. Oei, wat een kans! Wat een kans! Maar hij schiet ernaast. naast. Dit had de 2-0 voor PSV moeten zijn na 64 minuten. Omdat Douglas in duel met Matafs nou ja, wel de bal komt, Maar uiteindelijk niet de goede richting kan meegeven. Die bal botst dan via het lichaam van Benson, Zo ineens voor de voeten van Wijnaldum. En die had echt zijn tweede moeten maken. Ja, hij zegt dat hij aangeraakt werd onderweg. Het was uh, niet te zien. Maar PSV is sterker en blijft sterker. Nu is het Narsing weg. Aan de rechterkant gaat Stafsopgebied binnen. Narsing nog altijd langs Bengtson. Moet de bal voorgeven. Daar komt hij. Bijna al de Nee Van de lijn gehaald door Rosales. Weer een enorme kans voor PSV. Aanval gaat verder. Schot uh, van Stroopman wordt uh, gesmoord. En dan is het uh, probleem voor Twente opgelost. Maar deze had erin gemoeten. Het is dat... Uh, uh, Rosales, want uh, Sander Bosker was al gepasseerd. Rosales bij de paal de bal nog uit het doel kan halen. Anders had het 2-0 gestaan. Ja, Twente is rijp voor de sloop in deze fase. Waarin PSV uh, 200% kansen in een tijdsbestek krijgt van een seconde of uh, 50. Dat is voor de Tukkers natuurlijk wat te veel van het goede. Maar Twente moet in deze fase meer achteruit dan vooruit. Dat geldt eigenlijk al de hele wedstrijd. Want Twente krijgt er maar geen grip op. PSV ligt nog altijd boven. In deze worsteling tussen de ploegen die voorlopig eerste en derde in de competitie staan. Wat PSV een ingooi neemt. En de bal van de voeten komt van Lens. Verlengt maar één keer. Dat is een aardige bal hoor. Naar de buitenkant. Daar is Manolev of pardon, Wijnaldum, die lijken sprekend op elkaar zoals u weet. In fel duel verwikkeld met Braafheid. Hij wilde met een technisch hoogstandje uitkomen. Houdt denk ik Braafheid even vast. Scheidt zich de fluit niet. Chatlies schiet de hulp. Trapt de bal richting de middenlijn. Maar daar staat van Twente niemand. Ik heb nog even naar die kans van Wijnaldum gekeken. Het is knap leuk voor Rosales dat hij hem van de lijn houdt, maar die bal moet er gewoon in. Daar heb je als je zo een ruimte hebt om een schot af te vuren in een bijna leeg doel... dan mag je niet nog een speler van de tegenstander raken of de kans geven dat hij hem nog uit het doel kan halen. Maar goed, het is niet gebeurd. Daardoor is het nog steeds een wedstrijd. Want het staat nog maar 1-0 en uh, is het uh, wel balbezit weer voor PSV... Via Marcelo in de middencirkel. Veel ruimte om te komen Marcelo. Boulekien uh, lijkt wat door zijn krachten heen te zitten. Schok nog wat. Maar meer dan dat is het ook niet. De bal kan naar de buitenkant. Lens heel makkelijk langs Braafheid. Lens komt hier dan de 2-0 voor de goal. Maar Tafs wil hem verlengen. Verlengt hem ook. Maar niet in de verre hoek. Net naast het doel zit nog een Twensbeen tussen. Ter nood En te elfde uren een hoekschop van PSV. Na 67 minuten is het gevolg. Maar Twente... ...wordt hier door PSV in deze fase werkelijk overlopen. En het is wachten op de tweede goal van de ploeg uit Eindhoven. Er gaat ingegeven worden door PSV, zoveel, door Twente, pardon... ...zoveel is duidelijk, want Edwin Jesse staat klaar om in te vallen. Eerst nog de hoekschop, komt voorbij de tweede paal... ...wordt teruggekopt en van dichtbij binnengewerkt. Nee, weer niet. Hij wilde weer niet in. Dit keer is het Lens die de bal met een soort halve omhaal... verlengt richting de tweede paal... ...maar daar schiet hij dan weer net aan voorbij. Twente snakt naar Adem in Eindhoven. Ja, en dat het op het middenveld niet goed gaat... Uh, dat wijst uh, de wissel wel uit. Want Willem Jansen gaat naar de kant. Edwin Jesse komt erin. Uh, en uh, ja, Willem Jansen had ook zijn wedstrijd niet hoor. Dat middenveld heeft weinig uh, kunnen waarmaken van zijn uh, toch regelmatig goede spel in uh, de competitie. Maar nu, dus, even niet. Uh, het is een uh, doeltrap die genomen wordt in de 67e minuut door Bosker. Jesse probeert de bal te krijgen en dat lukt hem ook. Goed eerste balbezit voor Jesse naar goed werk van Fer. Jesse heeft nog altijd de bal. Jesse trekt naar binnen. Jesse nog altijd. Jesse nog altijd. Gaat schieten. En dan wordt de bal onderweg aangeraakt. Is het nog een lastige bal voor Waterman. Maar meer dan dat is het ook niet. En het balbezit is dus voor de keeper van PSV. Ja, want als de rook is opgetrokken dan kijken we op het bord. En dan staat daar na 68 minuten eigenlijk gewoon pas 1-0 voor PSV. Dat het al lang 2-0 had moeten zijn, prima. Maar Twente zal zich realiseren dat met één gelukje... of een moment van een beetje geluk en wat wijsheid... plotseling de wedstrijd weer in evenwicht zou zijn. In ieder geval in de stand. Kortom, er is nog niets beslist. Terwijl er nu een overtreding wordt gemaakt op, uh, bij Naldem. 10 meter over de middenlijn. Hij krijgt nog een uh, klopje. van. Dat zal dan de dader zijn geweest. Bramak heb het eerlijk gezegd niet goed gezien. Scheidsrechter uh, Staat erbij van Boekel. Die is dan toch nog van plan, geloof ik, om elkaar te gaan geven. Of is dat niet het geval? Ja, een dat is wel het geval. Tadic, is dat dan de dader uiteindelijk? Nou, het duel is volgens mij, ja, braafheid is de man die oh, in het duel met... Uh... Nee, daarna Tadic die op de voet gaat staan van uh, Wijnald. Oh, Daar ook nog. Nou, wordt het uh, voor Die krijgt een kaart. Dat gebeurt na 68 minuten, vrije schop voor PSV. De bal genomen via Hutchinson naar Manulev. Tadic is wat meer uh, centraal op het middenveld gaan spelen bij uh, FC Twente. En uh, Jesse is uh, meer aan de rechterkant gaan spelen. Eens kijken of dat wat... Uh, Gaat opleveren voor FC Twente. Volgens nog niet. Want er is een vrije trap weer voor PSV. Die is snel genomen. En via Hutchinson gaat de bal in een driehoekje naar Manolev. Die meteen de ruimte zoekt bij Marcelo. Marcelo bal doorgevend naar Bauma. Bauma, de sluwe oude Vos. Mogen wij wel zeggen. Die goed Het blijft in deze wedstrijd. Heeft de bal aan Marcelo gegeven. Marcelo wordt achterhaald door. Boulekin. En dan uh, leek het mij juist dat Boelekien een overtreding maakte. Maar van Boekel ziet het andersom. en geeft de vrije trap aan FC Twente. Dat Marcelo een overtreding zou hebben gemaakt op uh, Boelekien. En de vrije trap is genomen. Tadic, bal de diepte in. Doet hij goed richting Braafheid. Braafheid kijkt voor het doel. Is er al iemand? Daar komen nu mensen. Dan wil hij een voorzet geven. Maar schiet hij tegen de Rijk op. En moet Twente het doen met een ingooi. Daar aan die linkerkant. Een meter of uh, 5, 6 bij de cornervlag vandaan. Braaf hebben de bal boven het hoofd. Maar niemand aanspeelbaar met de ingooi. Dat gebeurt dan nu toch. Terwijl een fel in duel met Thadis. Hij houdt hem vast. Toch nog krijgt Thadis de bal voor het doel. Die wordt dan weggewerkt door PSV. Weer opgevangen door Twente via Fer en Brama. Brama die aan de linkerkant van het veld weet dat het daar nog ergens moet zijn. Daar gaat ook nu de bal naartoe. niet dan aangespeeld. niet glijdt weg in de aanname. PSV neemt over en kan gaan counteren. En doet dat goed. Want PSV heeft bal bezit met Stroopman. Stroopman naar de linkerkant. Naar Narsing. Narsing. Eventjes uh, bal controleren. Tussen drie man door. Probeert hij dan uh, Matas te bereiken. Prachtig, Eetweetje. En dan is het Narsing. legt hem terug. Daar moet hij komen. Weer niet. Wijnaldum nog altijd in balbezit. Hoe krijg je het voor elkaar? 300% kansen. Heeft Wijnaldum nu al laten liggen. Heeft er eentje gemaakt. En daardoor staat er nog altijd 1-0. Maar dit was weer een enorme kans. Om in de 70ste minuut de wedstrijd echt op het slot te gooien. Maar Wijnaldum laat hem liggen. Nou wil ik wel citeren uit het alloude oude uh, ijzeren voetbalwettenboek. Maar dan weet u eigenlijk al wat ik ga zeggen. Het zijn de grootste clichés die er bestaan. Maar als je zo onwaarschijnlijk veel open kansen laat liggen. Zoals PSV dat nu doet. En je mag eigenlijk zeggen zoals Wijnaldum dat nu doet. Want die is er een hoogste eigen persoon verantwoordelijk voor. Dan komt er het moment dat die straks aan de andere kant volkomen tegen de verhouding invalt. En dan heb je de poppen aan het dansen. 20 minuten nog te gaan. PSV leidt met 1-0 tegen Twente. Maar het had dus al lang... 2 of 3-0 moeten zijn. Als u op de klok kijkt met mij is het bijna 6 uur. Het nieuws dat u om 6 uur normaal gesproken verwacht op deze zender Radio 1. Dat komt als de wedstrijd tussen PSV en Twente is afgelopen. En datzelfde geldt voor het programma hierna. begint ietsje later. Eh, omdat deze belangrijke wedstrijd in volle gang is. Goeie actie van Fer. Brengt de bal binnen door Boulekien. Boulekien kan niet langs Marcelo komen. Wel blijft eh, in het voordeel van FC Twente. En dan wordt er een overtreding gemaakt... ...door Boulekin op Boy Waterman en is het uh, probleem voor PSV voorbij. Maar de omzetting die uh, uh, gedaan zijn door McLaren uh, op het uh, middenveld... ...wat meer uh, steun zeg maar centraal op het middenveld door Tadic... ...dat uh, levert toch uh, resultaat af, het, het werpt zijn vruchten af. Want uh, Twente lijkt wat meer grip op het middenveld te krijgen doeltrap van de Waterman komt het hoofd van Ja van wie eigenlijk. Het uh, duel is er tussen Braafheid en Lens. Die duiken allebei bijna naar de bal. Waarbij Lens boos is dat hij een duw krijgt in zijn rug van Braafheid. Dat heeft de scheidsrechter ook gezien. Die geeft PSV een vrije schot de hoogte van de middenlijn. Die is inmiddels genomen. PSV uh, wil wel weer. Lens ruikt dat de tegenstander klaar is voor de genadeklap. Lens weggestuurd aan de rechterkant van het veld, krijgt weer met Braafheid te maken. Wilde langs wordt door Braafheid vastgehouden. Nou, dat is toch gewoon een vrije schop. Scheidsrechter. Grensrechter staat ernaast en uh, daar ook niet voor vlaggen. Nou, dan zullen ze het wel goed gezien hebben. Bal bezit voor Twente. Bengston. Bengston naar Chatley. En Chatley dan vervolgens breed naar Douglas. PSV is op deze manier de bal kwijt.